Samen met 647 anderen inmiddels naar de QVF DanceCast Met TMB en RGT. Dus het zijn zeg maar de Mabo en Robin Grontier Vanuit de Illuminati Music Bunker. En they are picking out the music Misschien gaan we zelfs nog wel even pranken zometeen Jullie luisteren naar uh, Blockhead in de mix. We gaan zo uh, een, een tandje omhoog. En dit doen we met Bonobo en Chiara. Dit gaan we nu doen. Ik switch hem gewoon om. Enjoy. F. man. Q -f -f Hoog schakelen met de, menu, me, met de muziek. Dus Blackbox, ja, we gaan een stapje verder. Ik heb ook een ander dek. het Speciaal voor Blackbox. Het wat ruigere werk. Ja, yeah. komt hij dan? Ja, ja, jongen, we beginnen ergens. Dus dat doen we hier op de plaat. Even de naald op de plek. En... Enjoy, and prepare yourself for a good fucking night of some punk-ass techno. Dank, Blackbox, geen dank. Keep on trucking, yeah, QFF Radio, op 66.6 FM op je radio, of op qff.nu, of op therealilluminari.org, of op bavomet.nl, of op covataverhoed.com, of covataverhoed.org, QFF, the place to be. cast nummer 3 alweer ja ja we hadden nummer 1 op donderdag nummer 2 op zaterdag en dit is nummer 3 want het is zondag 29 juni 2014 mijn naam is Bafelmet van QFF en jullie luisteren naar Dancecast nummer 3 speciaal voor Blackbox en het tempo gaat zometeen nog verder omhoog hier met de RGT en TMB in de Illuminati Music Bunker Woeha! Een beetje op en daarvan met Chris Liebing. Jawel. Op QFF Radio. Auf QFF Radio. Jawel. Blackbox. Speciaal voor ze. Een beetje meer Tempo. Met Robin Grunt hier en Dan Marbop. Jawel. Ja, den kick. In deze plaats waar hij een sticker heeft en gaat anders gaat lopen flippen, ja moet ik je gewoon hier heel erg teleurstellen, bb, maar ook weer niet. Want we gaan gewoon van 'Leaving over in Abstracted Vision en Floating Point. Die overgang die best soepel, kan je niet ontkennen. Die was strak. Keep on fucking trucking and keep on fucking pumping, pumping on those speakers. My name is Baphomet and we'll go to the Mob and We will TMB and RGT. So the Mob and uh, Robin Gruntier in the Illuminati Music Bunker. And we just keep on trucking. Rubber Duck, 10-4. juni 1 uur 45 kwart voor 2 And it was nice seeing you on QFF again. Mensen die dit luisteren en die geen idee hebben wat QFF is. QFF.nu op het internet. QFF.nu Doe het nu. Nu. Nu. Ja, voor het tempo nog een tandje hoger zo. Awakening shit, dit. Act. We're going to awaken you, people. Don't go sleep. You should not be sleeping. You should be listening to this. Everybody, tune up. Tune in and tune up. Toch nog even bijna 700 luisteraars. En dat midden in de nacht. Is best cool. 66.6 fm The Dancecast Live Dancecast nummer 3 TMB en RGT From the Illuminati Music Bunker Woeha Try and catch us, Buma En met Buma refereer ik natuurlijk naar de Buma stemra Buma, oh Buma Buma En we mixen strak door zoals jullie horen Strak we zijn trouwens inmiddels weer over de 700 heen, 709 luisteraars. Het gaat echt hard, hard midden in, de, ja, in deze nacht.